1 Uur. NPO Radio 1 met Jort Kelder landgenoten dat sport en spel op het Koreaanse schiereiland ons uit de Eter verbanden... Zijn we dan terug met een uurtje radiotherapie tegen hypschinisterie. Straks praat ik in dokter Kelderenko over de gemeenteraadsverkiezingen en hoe goed of slecht onze dorpen en steden bestuurd worden. En we bellen niet met Annabel Nanninga want die mag geloof ik niet meer praten, maar wel met Joost Eertmans de lokale burgemeester van Rotterdam over hoe lokale verkiezingen eigenlijk een beetje verneukt kunnen worden door het landelijke beeld. Maar nu eerst het nieuws met Mark Hokken. Homo Belangenorganisatie C.O.C. wil dat FVD-leider Thierry Baudet... zich distancieert van uitspraken van Jernas Remar Tausing, nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie... bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De Volkskrant en De Telegraaf zijn in het bezit van uitspraken... die Ramo Tarsing deed in een WhatsApp-discussiegroep. Hij schreef daar dat homo's relatief een hoger IQ hebben... maar de samenleving schaden doordat ze zich niet voortplanten. Baudet zei eerder dat opmerkingen van Ramo Tarsing over ras, volk en IQ uit zijn verband waren gerukt. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken vindt dat activisten die tegen zwarte piet's en cowboy- en indianenfeesten zijn, een te groot podium krijgen. De CDA zegt in een interview in de Telegraaf dat ze iets van een ongelijkheid suggereren en dat stoort hem. Hij vindt dat tradities houvast geven. Willen we nou de geschiedenis gaan typexen? Willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen? Draagt alleen maar bij aan verdeeldheid, zegt Knops in de krant. Volgens de staatssecretaris wordt de discussie over Zwarte Piet... en omstreden historische figuren als Jan Pieterszoon Koen... vooral in de Randstad gevoerd. En daarbuiten is volgens Knops een andere houding te zien. Er is veel meer gevoel voor traditie of cultuur, aldus de staatssecretaris. In IJsland zijn zo'n 600 snelle computers gestolen die gebruikt worden om bitcoins en andere virtuele munten mee te delven. In totaal werden de laatste maanden vier keer ingebroken bij verschillende datacentra. Die computers zijn zo'n 2 miljoen dollar waard, zegt techdeskundige Liquele de Vries. Dit soort computers uh, is moeilijk te krijgen. Er zijn maar een paar leveranciers in de hele wereld die ze bouwen. Dus als je achteraan in de rij staat uh, en je wilt echt heel graag per se bitcoin gaan mijnen, dan is dit misschien wel een snellere optie om, om de computers in bezit te krijgen. Voor de diefstallen zijn elf mensen gearresteerd, onder wie een beveiliger. In IJsland is bitcoins delven populair. Waar IJsland vooral bekend om is, is dat het op een hele koele plek van de wereld ligt en dat er uh, goedkope energie te krijgen is. Dat zijn twee belangrijke dingen. Want als je uh, bitcoins gaat minen, dan uh, moeten je computers heel veel energie verstoken. Dus als de energie goedkoop is, is dat interessant. En als uh, je bovendien ook nog op een koele plek kunt staan, dan kun je de warmte die gegenereerd wordt door al die computers ook weer wat makkelijker kwijt. In Slowakije zijn alle verdachten vrijgelaten die vastzaten vanwege de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. Hij en zijn vriendin werden vorig weekend dood in hun huis gevonden. De Slovaakse politie hield donderdag zeven mensen aan. Waarom zij nu zijn vrijgelaten is onduidelijk. In Amsterdam is een deel van de kademuur van de Nassaukade ingestort door een lek in een waterleiding. Een stuk van de stoep is weggeslagen. De waterleiding is nu afgesloten en daardoor zit een deel van Amsterdam zonder water. In een flat in Maastricht is maandag de in Irak geboren jihadist Mohammed G. opgepakt. op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsmisdrijf. Het Openbaar Ministerie zegt dat er vooralsnog geen relatie met terrorisme is. De toestand van het jurylid. dat gisteren door een botsing met een baanwielrenster in Apeldoorn. ernstig gewond raakte, is stabiel. De man wilde gisteren bij de WK-baanwielrennen. een rugnummer van de baan pakken. maar werd daarbij aangereden door een renster uit Hongkong. Het NOS-journaal. In China zijn de snelste schaatsers van de wereld bezig aan de WK Sprint. De 500 meter hebben we al gehad bij de mannen en de vrouwen. En nu zijn de mannen bezig aan de 1000 meter. Walter Tempelman, uh, hoe staat het ervoor? Nou, het startschot wat je zojuist hoorde is het startschot van Kjeld Nuis op de 1000 meter. Hij uh, rijdt op dit moment tegen Daniel Gray uit Australië. En Kjeld Nuis is natuurlijk de Olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij moet ook een goede tijd gaan neerzetten. De 500 meter eerder vandaag ging in een tijd van 35-21 voor Nuis. Daarmee staat hij op plek 12. Dat is ingecalculeerd. Nuis is geen specialist op de 500 meter en moet zijn achterstand op die afstand vooral zien te beperken. En dat deed hij vrij aardig. Dat deed hij vrij goed. Uh, en nu moet hij dus op die duizend meter zien om uh, die achterstand helemaal gaan in te halen. Bijvoorbeeld op de leider in het uh, klassement. De winnaar van de 500 meter. Dat is de Noor Howard Lorensen. Die uh, man is de snelste tot nu toe. Ook dat is geen verrassing. Want Lorensen is dan weer de Olympisch kampioen op de 500 meter. Nuis en de andere Nederlanders voorbij moeten dus in de achtervolging. Datzelfde geldt voor uh, Ronald Mulder. Die al is. Heeft op deze duizend uh, meter. Heeft voorlopig een zesde tijd op de afstand. En nu finish Kjeldnuis in 1,897. Uh, 1,897. En dat betekent een voorlopige eerste plek voor uh, Kjeldnuis. Sowieso op deze duizend meter. En ook in het klassement voorlopig Kjeldnuis op plek 1. Maar Lorentzen, de klassementsleider, moet dus zometeen nog komen. En die reed op de Olympische Spelen. Maar iets langzamer dan uh, Kjeldnuis. Dus dat wordt nog spannend. Bij de vrouwen zitten eerste dag er al wel op, de 500 en 1000 meter. Hoe is het daar geëindigd? Daar heeft Jorien Temors goede zaken gedaan, omdat zij um, hetzelfde verhaal eigenlijk een beetje als Kiat Nuis. Uh, ook voor Temors is de 500 meter niet haar specialiteit en wel de 1000 meter. En op die 1000 meter heeft ze prima zaken gedaan. Die afstand won ze en zij is ingelopen op de absolute favoriet uh, voor de wereldtitel. Dat is nou Kodaira. Kodaira won de 500 meter. Temors won de 1000 meter. En haar achterstand is uh, verkleind. Termors voelde zich ook ijzersterk op haar afstand, op haar duizend meter. Uh, nou ja, ik maak makkelijk snelheid in de eerste ronde. En, en ja, van nature ga ik gewoon niet zo heel snel dood. Maar ik denk wel dat, uh, dat ik morgen misschien nog wel een stapje bij kan uh, in die laatste ronde. Dan, uh, nou ja, dan kan je misschien toch nog een uh, gooi doen. Uh, misschien een stapje hoger. Ik zag net dat ik twee tiende de uh, Kodaira sta. ...gooi je naar de wereldtitel dat wij zeggen. Ja ja, zeker ja en dat maar heb ik misschien ook wel even nodig om uh... Ja, die extra prikkel te hebben om uh, misschien helemaal kapot te gaan. Jorien Termors, zij uh, moet dus eigenlijk helemaal kapot gaan... om die wereldtitel te pakken, want nog altijd is Kodaira de favoriet. En Termors moet op de tweede 500 meter die morgen wordt geschaast... het verschil klein zien te houden. Dat ze gaat verliezen op die 500 meter van Kodaira... dat ze tijd gaat verliezen, dat is ingecalculeerd... maar dat verschil moet klein blijven. En dan zou Termors op de 1000 meter kunnen toeslaan morgen. Dat is dan de laatste afstand bij de vrouwen. Uh, nu trouwens op de schaatsbaan in China in Changchun. De derde Nederlander in actie, Kai verbij. Um, hij is zojuist gestart in zijn rit tegen Alexei Yezin. Dat is een Rus verbij. die met de teleurstelling in zijn lijf door is gereisd van de Olympische Spelen um, naar China. Hij wil wat herstellen. Hij wil wat rechtzetten omdat hij die Olympische Spelen als mislukt beschouwt en dus moet hij proberen om um, hier de wereldtitel te prolongeren. Want Kai Verbeij is de uh, regerend uh, titelhouder op de WK Sprint. Om die titel te blijven houden, moet hij echt heel goed gaan schaatsen. Want zijn 500 meter ging in 35.03. Staat voorlopig op de zevende plek. Kijken hoe hij finisht. Hij gaat in ieder geval die rit winnen van Jezin. 1 is de tweede tijd op deze 1000 En is voorlopig uh, goed voor een eerste plek in het algemeen klassement. bij doet het dus prima op deze duizend. 1 9 voorlopig aan de leiding in het. WK Sprint. En straks als laatste rit nog Poutela tegen Lorentzen. En laten we straks even terugkomen bij jou Walter om te kijken hoe dat is afgelopen. Dan weten we ook hoe de eindstand is op dag 1 van 2 bij de WK Sprint. Eerst naar Andy Houtkamp, want als meerkamper Eelco Sint-Nicolaas... het heel goed doet bij het Polstok Hoogspringen, zou Sint-Nicolaas in de buurt van de derde plaats kunnen komen. Maar dan zijn er op de WK Atletiek Indoor wel wat wonderen nodig... zei een uur geleden, Andy. En heb jij die wonderen gezien? Nou, wonderen bestaan meestal niet. Maar Nee, ik heb hem nog niet gezien. Hij is wel goed bezig. Want het Polstok Hoogspringen is nog steeds bezig. We zijn wel bij de besten aanbeland. En de besten, daar hoort natuurlijk Eelco Sint-Nicolaas bij... Hij heeft als persoonlijk record 5,52 meter staan. Uh, dit jaar 5,41 meter gesprongen. Zojuist ging hij over 5,20 meter heen. Zit dus nog in de strijd. Uh, een van zijn concurrenten. Ja, je zei derde plaats. Daar kan hij in de buurt komen. Maar ik denk dat een uh, vierde, vijfde plaats het uh, hoogst haalbare is tijdens uh, dit toernooi voor hem. Uh, want uh, hij... Komt wel in de buurt van de vierde, vijfde plaats. Maar de derde plaats is echt te ver uitzicht. Dan moet hij echt uh, moet hij persoonlijke records gaan springen. En het heel goed doen op de duizend meter vanavond. Waar hij best wel goed in is hoor. Daar, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar de uh, meeste punten zijn te behalen bij het polstokhoog Daar is hij nu mee bezig. Staat zesde uh, na uh, zijn twee... Pogingen en de tweede poging van raak op 5,20 meter. En hij gaat dus gewoon verder om een hoog niveau te houden en te halen. En die houdt dankjewel. Vanavond ook de finale van de 1500 meter met onder andere Sivan Hassan. En ook die wedstrijd is uiteraard lijf te volgen op deze zender. We gaan we terug naar Walter Tempelman, Walter. Want die laatste rit met uh, toch wel een van die favorieten, Lorensen, die Noor is uh, bezig, geloof ik. Zeker net begonnen. Je noemt hem een van de favorieten. Hij is toch wel de topfavoriet, deze Lorentzen. Deze Olympisch kampioen op de 500 meter. Dat is zijn afstand. Die 1000 meter die verloor hij uh, nog maar heel net van Kjeld op de Olympische Spelen. Maar Lorentzen heeft de eerste toon gezet. Want hij won de eerste 500 meter vanmorgen. Met 34,89 was hij de snelste. Maar er zitten veel kapers op de kust. Het is helemaal niet zo dat Lorentzen een groot gat heeft geslagen. En dat hij buiten bereik is van alle anderen. Schaatsers. Dat niet. Voorlopig gaat hij nu wel goed met een rondje 25 op de 1000 meter tegen Mika Pautela. En die Pautela die kennen we ook wel. Dat is De Fin die zo goed voorrang gaf aan Kjeldnuis op die Olympische Spelen. Een sympathieke schaatser door iedereen genoemd. En die kruising toen, dat weten we, daar had hij een prima rol in. Lorentzen nu naar de finish. Kijken wat de tijd wordt van de snelle Noor. Dat wordt 1-9-21 daarmee. Eindigt hij als tweede achterhuis op de duizend meter. Maar houdt hij zeker um, de leiding in het uh, klassement ook boven voorbij. Lorensen doet dus wat er voorlopig van hem wordt verwacht. Lorensen is de nummer 1 in het algemeen klassement WK Sprint. Het weer dan nog. In het noorden is het koud en vrij zonnig. In de rest van het land veel bewolking. In het zuiden wordt het vanmiddag een graad of 5. En in het noorden blijft het onder nul. Er wijdt een matige tot krachtige oostenwind... Dan vannacht dan vriest het weer en kan het door lichte neerslag lokaal glad worden. Morgen overdag wel in de plus 3 tot 9 graden. Dan is er verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen de grens en 7 naar 4 kilometer. Daar zullen ongetwijfeld veel terugkerende wintersporters bij zitten. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... een file van 4 kilometer tussen Haps en Kuik. De vertraging is daar een kwartier. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan de vangrail... en daardoor is de linker rijstrook dicht. Luisteraars, ahoy. Straks na de reclame in Dokterkelderinko. Een stevig gesprek over de naderende gemeenteraadsverkiezing. U en ik mogen over 18 dagen weer zo'n 9000 raadsleden op het plus tillen. De vraag is dan, hoe goed worden wij eigenlijk bestuurd? En daar ga ik met de aanwezige doktoren over doorpraten. We gaan natuurlijk ook nog wel even over die vorm van Democratie rel hebben. natuurlijk. Daar gaan we ook over inbellen. Maar goed, um, uh, dat en meer. Straks na de noodzakelijke mededelingen van de middenstand.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 Wacht, stop dan. Een sprookje voor volwassenen. Rebelleren kan je leren. Ervoor... Koop je tickets voor Robin Hood via toneelgroep NPO Radio 1 Avro Tros Dr. Kelderenkel Radiotherapie tegen hypes en hysterie Met Jort Kelder Landgenoten, live vanuit Vondel CS in onze hoofdstad. Al waar geschaatst wordt in het Vondelpark, zie ik vanuit mijn uh, positie hier. Uh, via de draadloos, dokter Co. Vandaag gaan wij het hebben over het onderwerp dat ja, vaak ver weg is van harde feiten... en onbetwistbaar wetenschappelijk bewijs, namelijk de politiek. Um, hoe staat het eigenlijk met het bestuur in uw dorp of in uw stad? En ik doe dat met, om te beginnen, Marcel Bogers. Bijzonder hoogleraar, lokaal bestuur en innovatie aan in de Universiteit van Twente. In het dagelijks leven uh, verdient hij zijn centen bij BMC Advies, als ik me niet vergis. Bureau dat Intermers... Laatst vooral bij gemeentes. En Boges omschrijft zichzelf als, op zijn Twitter profiel. als een man die een nieuwsjunk is, een hobbykok. en een fietscoureur. Kan dat? Fietscoureur, je fiets heel hard. Als je hard fietst, kan dat, ja. Ja, precies. Hey, even over die onafhankelijkheid. U bent bijzonder hoogleren, maar echt verdient u uw geld dus als, als adviseur. Ja, en toch kun je wel onafhankelijk zijn. Ja, dat, kan uh, dat wordt ook wel bedongen hoor. Uh, uh, als, je, als je te veel je oren laat hangen naar een bepaald belang of uh, geen fatsoenlijke onderzoek doet, dan zullen je vakgenoten er altijd op terugvluiten. Professor Wiens. Brood, men eet, woord men spreekt. Althans, we gaan dat vragen. aan emeritus professor Meinert Venema. natuurlijk gepensioneerd, politicoloog. We kennen hem allemaal. Geweldig boek, dames en heren, geschreven. Over zijn tijd bij de CPN en bij het koor uh, in Utrecht. Uh, Goed, fout heette dat. Maar daar gaan we het nu niet met Meinert over hebben. We gaan het echt gewoon over de gemeenteraadsverkiezingen hebben en over een boek uitkomt. Dorpspolitiek, ligt hier voor mij. Ja. Even kort commentaar aan de, de hoogleraar aan de overzijde. Nou, kan hij onafhankelijk zijn? Uh, dat kan hij wel, maar dat is hij niet. Oh. Uh, Gezellig, dat, jongens. Dat, dat ligt niet aan ligt He? hem overigens. Ik heb het geschreven met, uh, met Martijn Bolkenstein die, die was tot voor kort uh, voorzitter van de VVD in Bloemenaal. Maar is nu weer berenschot. En wij pleiten, t, wij zeggen het mo moet afgelopen zijn van dat van dat opschalen van die gemeentes. Yeah. En hij vertelde mij dat het eerste wat ze zeiden bij Beresgott... Wat, wat, wat heb je nou voor een nou Daar gaat stand. ons geld daar, kosten. Daar verdienen we ons geld mee. Ja. Ja. Begrijp je? Dus, dus en ik heb nu bijna alles gelezen... wat, wat hoogleraren dorpspolitiek hebben geschreven. En wat mij opvalt is dat het heel erg... vanuit het perspectief van het bestuur mm -hmm. is geschreven. En dat is, dat is ook niet zo toevallig... omdat het bestuur die lui betaalt. Oké, okay, korte reactiebogers, want uh, uw uh, onafhankelijkheid... Nou, nou dat, nee, dat, dat volgens mij zit dat een stuk ingewikkelder in elkaar, want. Ja. Uh, uh, bureaus als de mijne die verdienen ook een hele hoop geld... met juist uh, gemeenten die klein willen blijven. En daar alles voor willen doen om klein te blijven. Nee, dus, maar u verplaatst uh, toch vooral mensen tegen uurtjes voor heel veel geld? Uh, en die heet dan uh, geen personeel, uh, uh, die zit ook op een ander potje? Daar nee, juist, juist, juist wat, wat belangrijk is, dat je juist vanuit een uh, uh, objectieve blik... Ja. Uh, gevoed door allerlei theoretische inzichten... juist wat, wat meebrengt aan, de, aan uh, uh, het adviseren over de bestuurspraktijk. Dus daarom is het juist heel goed... Dat je dat zo onafhankelijk mogelijk doet. Dus het is niet zo dat ik mij laat uh, mijn oren laat hangen naar uh, commerciële belangen. Omgekeerd. Uh, we wilden dat toch even vaststellen, ja, hier, ja, Want we gaan straks ja. natuurlijk even over de theorie hebben en de praktijk in de gemeente. Ja. En dan naast mij aangeschoven, echt mijn sidekick, Diewartje Kuipers. Nog geen dokter, dus eigenlijk niet gelegitimeerd om hier te zitten. Maar je wordt dat dit jaar wel. Leg even uit, wat je met politicoloog. Promoveert op? Ik doe onderzoek naar het risicogedrag van democratieën tijdens militaire interventies. Ja. Uh, en mijn promotieonderzoek is al goedgekeurd door de leescommissie. Maar ik moet nog wel even een datum prikken. Binnen. Kort. Precies. Er is nog niet veel oorlog in de gemeente. of wel? Valt het al binnen jouw studieobject? Nee, lokale politiek eigenlijk niet. Maar als politicoloog zal ik wat abstractie toevoegen aan het geven. Ja, precies. Jij wilde het eigenlijk om te beginnen eens hebben... ook hier aan tafel over dat referendum. Dat is alweer vorige week begraven. Gaan we niet doen... Want wat moet je daar nog aan toevoegen? Alles is gezegd. Nou ja, wat ik interessant vond met het uh, afschaffen van het referendum, de argumenten die werden gebruikt door de regering. En dat ja. hebben we ook 18 politicologen en bestuurskundigen twee weken geleden in RC uh, gepubliceerd. Uh, Marcel Bogen was een van de ondertekenaars. Ja. Dat, eigenlijk, dat je ook ziet dat de politiek vaak oneigenlijke argumenten uh, gebruikt. Waaruit wetenschappelijk onderzoek eigenlijk het tegenovergestelde uh, gebleekt. Ja. Zo zeiden ze bijvoorbeeld hè, van. Zoals we vreemding plaatsvinden. Maar ja, politicologen zeiden hoho. Ho, het zijn met name lager opgeleiden die gebruik maken van referendum als instrument voor inspraak. Ja. Als je dat van ze afneemt, ja, die onvrede moet ergens naartoe... moet je straks niet gaan huilen als bijvoorbeeld uh, ja. populisten met de electorale ja. winst. Van de Moeten we het er zijn. nog over hebben, want het is al afgeschaft. Venema? Ja, want het kan ook weer ingesteld worden. Dat zou je durven. Ja. Nee, ja. Wat is er dan voor, voor ja. kortzichtig gedoe? Ja. Je, het, het, groot voorstander denk, van het uh, referendum? Ik ben groot voorzitter van, ja. voorstander van het referendum. Zeker ook op gemeentelijk niveau, en daar mag het nog wel. Ja, daar mag het wel, professor Bogers. Groot voorstander uh, ook? Ja, ik ben ook groot voorstander van En dan correctief want, uh, of raadgevend? Uh, beide, beide, zoals je dat in uh, Zwitserland, uh, Zwitserland uh, ook hebt. Dus mm. correctief en ook uh, dat uh, inwoners ook met een initiatief kunnen komen. Dus zeggen we dit vinden we een goed plan dat staat nu niet op de agenda van de Tweede Kamer. we willen wel dat daar op de agenda komt. Ja. Dan zou je er ook een uh, referendum over kunnen instellen. Oké, okay, dan dat andere puntje. Even openingnieuws. Er was weer iemand van het Forum voor Democratie... die zijn mondje voorbij heeft gepraat. Kende ik in een WhatsApp-groep. Ik wist niet dat dat openbare informatie was. Of dat is gelekt. Dus dat is die, die jongen, die Jernas Ramathausen-Tarsing. <coughs> de nummer twee op de Amsterdamse lijst van het Forum. Um, hij heeft een relatie gelegd tussen uh, homoseksuelen en intelligentie. Dat deed hij natuurlijk een tijdje geleden al... tussen uh, zwarten en intelligentie. Nou, hij is wel koersvast. Uh, Past, moet ik zeggen, vinden, maar. Ja, ik, ik begrijp niet waarom er zoveel gedoe over is. Omdat de, je kan van alles vinden over intelligentie. En in ieder geval kunnen wij vaststellen... dat er domme mensen zijn en intelligente mensen. <laughs> en, en ik vind die pechtold niet tot de laatste categorie behoren. Nee, want? Omdat hij, er, ja, hij het uit de electoraal gewin doet. Maar kijk, het idee van een democratie is dat je zegt... Uh, los van je intelligentie, wij tellen iedereen voor evenveel. Dan ja. ben jij daar persoonlijk ja, want wat, wat niet Wat voor. doet Pech tot nu verkeerd? Hij hapt natuurlijk op het forum... omdat die elkaar een beetje in evenwicht aan het houden zijn, toch? Nou ja, een wat, wat, het, het, het deugt gewoon niet wel. Het kan op korte termijn wel gunstig voor hem zijn. Maar het deugt nee, maar wacht gewoon niet. Wat. wat doet Pert? Dus Rammer tar Tarzing die zegt: als we niet zo, uh, zo, zo zacht aardig voor de homoseksuelen waren geweest, waardoor ze allemaal zijn gaan trouwen, die jongens. Dan hadden ze het wel gewoon in de kast gebleven en hetero kindjes had, had, gemaakt. Dat had, had, hadden had, hele ja. intelligente kindjes gehad. Klopt, dit is ja, nou ja Maar ja. Da, wat, wat, wat heeft dat nou voor, voor net? Ik, ik, had een, ik heb in, in, uh, in Berkeley gezeten daar had ik een zwarte vriendin. Ja. En die, die was ook tegen homo's. Want die zegt, ja, de, de helft van onze mannen zit al in de gevangenis. Als die andere helft nou het met elkaar gaat doen... wat blijft er dan voor ons <laughs> over? De, ja, okay. Moet je daar dan ja. een serieus politiek debat maar over? Maar er wordt, en, en Pechtold uh, denkt... Ik, ik ga hier hard op inschieten, uh, dan profiteer ik van... het was eigenlijk een WhatsApp-groepje, die werd dan denk ik, hè? Ja, is ik, toch geen ik het, openbaar? Nou, dat is tegenwoordig openbaar. Uh, WhatsApp-verkeer is ook. Uh, oh, sorry. Wop, uh, dus dat staat uh, onder, uh, onder de wet openbaarheid bestuurders. Zelfs WhatsApp-contact tussen bestuurders. Daar ik hoop niet dat mijn WhatsApp openbaar is. Ik zo vrij mag zijn. Ja, dus uh, Ad-brichjes uh, weggooien. Ja? Ja, dan ja. moet je ook tegen die sleepwet stemmen. Okay, dan krijgen we dat weer. <laughs> nou goed, maar dit, dit, dit, dit gaat nu weer de hele dag, het hele weekend door. Dit relletje, uh, dat, dat is weer wat, wat rood vlees. Wordt even naar Arena gegooid. Is het relevant of gaat het helemaal nergens over? Ik vind dat het nergens over gaat. Uh, ik denk ook als je doopstil gaat lichten van een hele hoop andere kandidaten. en gaat kijken wat zijn in whats, uh, WhatsApp-groepjes, ja. Facebook en wat dan ook. dan kom je nog een hele hoop andere dingen tegen. Mm -hmm. Ook van SP, GroenLinks en VVD-kandidaten, dat weet ik zeker. Ja. Dat is één. Maar de tweede, dit is natuurlijk ook om erachter te komen van ja, waar staat Forum nu echt voor. En waar Forum een beetje voor staat, daar hebben we wel een idee van. Dan laten we daarover met elkaar ja. het debat aangaan. Mm -hmm. En wat ik nu zie, is dat we dat debat eigenlijk een beetje uit de weg gaan. door enerzijds. Uh, want dat is toch wel een beetje de subtekst van al het nieuws rondom Ramar van ja, wat hij zegt, dat mag eigenlijk niet gezegd worden. Dat deugt niet, daar rust een taboe op. En het tweede is, uh, uh, we willen daar niet over praten... En je ziet eigenlijk dat Forum datzelfde doet. Dat Forum ook zegt van: op het moment dat, dat minister Hollongren iets, iets naar zegt over die partij, dan worden ze voor de recht, rechter gedaagd. Ja. Terwijl ik zeg: van, heb, daar ook, een, heb ja. daar ook een debat over. Daar hebben we ooit een keer een Tweede Kamer Met voor. Met andere worden de tintjes ja. zouden wat minder lang moeten zijn. We moeten wat meer uh, in gesprek Dan Dames er even de hype van deze week: hyper de hype. Hoera! Ja, dat was niet uh, de, het bericht vandaag in de Telegraaf... dat Barry Atsma wordt handtastelijk, wordt betast door allerlei vrouwen. Barry, <lacht> um, mijn zegen heb je, hoor. Um, <lacht> nee, het, het nieuws was eigenlijk dat, dat berichtje... dat de, de, het, het groot wild moet worden bijgevoederd in de Oostvaardersplassen. Dus uh, in Flevoland. En dan zou je zeggen, doen we dat nu voor de beestjes... of doen we dat um, om uh, de mensen uh, tevreden te stellen? Er zat een gedeputeerde van de provincie Flevoland bij Jinek... meneer Ad Meijer, en die zei het volgende... Wij hebben gezegd, wij geven gehoor aan die oproep die er is. Okay, dus... We kijken even niet naar de wetenschap. Hè? Nee. maar we U doet drie argumenten. Ja, u zegt, dat, uh, argumenten. dat gaat het om de veiligheid van staatsbosbeheer... om die mensen, dat ze... want ik begreep dat ze ook werden bedreigd over het niet Zeker bekeuren. is dat. Okay, dat dus betreuren dat... we natuurlijk heel erg. Dat mag nooit dat gebeuren. Dat is ook waanzin dat dat ja. gebeurt. Ja, Nou, dat was, uh, dat was dus uh, bij Eva aan tafel. Um, eigenlijk moeten ze die beesten uit wetenschappelijk oogpunt niet voederen... en ze doen het toch. Ja, ik krijg altijd een beetje hoofdpijn van dit soort uh, discussies. En het doet mij ook denken aan een boek... wat vorig jaar is verschenen van uh, professor Tom Nichols... van de Naval War College. En dat heette The Death of Expertise. Het is een heel interessant boek... want daarin omschrijft hij eigenlijk de doorgeslagen notie van gelijkheid... in westerse democratieën. Waardoor we eigenlijk in de overtuiging zijn geraakt... dat elke mening evenveel waard moet zijn... en even zwaar moet wegen in het debat. Ja, en dan krijg je dus ook dit soort zaken... waarbij wetenschap ook maar een mening is... want je moet toch gehoor geven aan die mensen... en daar dus gewoon... Op deze manier opzij kan schuiven. Los nog van het feit dat het hier ook gaat om bedreigingen. Dat mensen ja. gewoon zijn bedreigd en dat, dat je daar eigenlijk toch ook wel een beetje voor buigt. Als je ze worden bedreigd als ze niet bijvoederen. Ja, meindert. Heb jij de beestjes al in Bloemendaal bijgevoederd? Nou ja, kijk. Ik hou je in de gaten, he he he? die, die hele discussie is bizar. En die, je, je zou iemand van de Partij van de Dieren moeten hebben. Wat het grappige is in Nederland namelijk, dat is dat als een, een, een meeuw een, een, een vleugel uit de kom schiet, dan moet er een dierenambulance komen. Mm -hmm. Maar als... Als de herten bij mij in de buurt sterven van de honger... dan mogen ze niet afgeschoten worden. Hmm. Maar ze mogen ook niet bijgevoerd worden ja. van diezelfde partij van de dieren. Dus het is de suggestie dat wij hier en nederland nog natuur hebben... Nee. dat is natuurlijk een onzin-idee. Eigenlijk is Jernas nog het enige stukje natuur dat we hebben. <lacht> dat zich gewoon uit zoals iedereen zich zou willen uiten. Hij is een oud student ja. van mij, hè? Ja, en? Jazeker. Slimme Hij jongen. Van van mij, ja. Hij kan goed schaken, hoor ik. Ja. Oh, dat wist ik niet. Nou, niet strategisch ga ik misschien. Dat, je ja. zou zeggen, dat moet hij dan misschien wel doen. Goed, uh, professor Bogers, Marcel Bogers. Uh, even exact uw vakgebied. Bent u bent uh, uh, dus... en ik hou me bezig met lokale politiek en lokaal bestuur. Ja, precies. Daar doet u dus studies naar. En dan is de vraag nu natuurlijk... als we kijken naar de kwaliteit van ons openbaar bestuur... en vooral op gemeentelijk niveau. Hoe is het ermee gesteld? Eigenlijk wel heel goed. Uh, Oké, okay, dank wat... u wel voor uw komst aan de studio. Ja, ja. Nou, ja. Ik, zal, nou, ik zal het ook toelichten. Ja. Als we bedenken wat gemeenten de gemeente het afgelopen vier jaar voor hun kiezen hebben gekregen... een hele hoop moeilijke, uh, nieuwe, ingewikkelde taken op het gebied van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en welzijn... Dan kwam er ook ineens een vluchtelingencrisis bovenop... Ja. Die, uh, die op een tamelijk lompe manier over de heg van gemeenten is gekieperd. Uh, dat, dat kreeg gemeenten er ook nog bij. En dat hebben ze allemaal, uh, zonder al te veel uh, toestand... hebben ze dat uh, toch weten te bolwerken. Mm -hmm. Natuurlijk, we kennen allemaal voorbeelden van gemeenten... waar het wel eens fout ging, maar over het algemeen ging dat heel erg goed. Dus als je dus kijkt naar de enorme veerkracht van het lokale bestuur... dat is iets waar, waar ik ook wel merk dat de landelijke politiek... daar nog wel eens misbruik van maakt. Ja. Dus, ze ma gooien het gewoon over de hecht, want ze pakken op. het toch wel weer op. Ja. Ja. En inderdaad, als kleine gemeenten dan blijken daar niet, uh, niet sterk genoeg voor te zijn... Dan, dan gaan ze opschalen. Dat zien we ook. Want, uh, opschalen betekent dat ze, dat samengevoegd, ze, dat ze samengevoegd worden. Ja. En dat ze dat vaak ook zelf doen, uh, uit, uit eigen beweging. Dat ze merken, we hebben zoveel taken, dat redden we alleen niet. Dus dan moeten we dat uh, samen doen. Of mm. doen we dat in de regionaal verband. Vaak gaat het over landelijke issues he, met die verkiezingen. Uh, ja, ja, en dat heeft uh, met een paar dingen te maken... waarom landelijke politiek de, de doorslag heeft. Uh, je, we merken dat ook aan verkiezingsuitslagen... waar we ja. zien ook dat overal dezelfde partijen winnen... en dezelfde partijen verliezen. En het komt omdat kiezers bij gemeenteraadsverkiezingen... heel erg uh, <kijkt> naar de landelijke politiek kijken. Ongeveer 60% van alle kiezers... laat zich in ja. meer of mindere mate leiden door landelijke politiek. En het komt omdat... Uh, de keuzes die ze voorgeschoteld krijgen. Uh, die kunnen ze ook heel lastig koppelen aan lokale issues, lokale vraagstukken. Want de keuzes die ze voorgeschoteld krijgen in de meeste gemeenten is de keuze tussen PvdA, VVD, ja. d 66 SP. Terwijl je het onderscheid tussen de partijen, dat doet er lokaal niet zo heel erg toe. Dat maar zie daarom je... hebben we toch ook heel veel van die lokale partijen. Dat wordt als geheel de grootste. Ja, uh, precies. En dat, dat, met is ook, de dat, dat is ook heel erg mooi. En ja. daardoor zie je ook wel die, dat die lokale politiek ook iets lokaler wordt. En daarom ja. zie je ook dat uh, landelijke media uh, lokale politiek ook wat. Serieuzer gaan nemen en niet altijd meer zien als een uh, uh, populariteitspol voor het zittend kabinet. Mm -hmm. Dus inderdaad, lokale politiek wordt lokaler en dat is, uh, dat, is, dat, is, uh, dat is zeker goed. Maar nog steeds zie je wel dat die landelijke politiek uh, uh, die, die lokale verkiezingen nog wel stevig in zijn greep uh, houdt. Ja, ja precies. Even, laten we eens even een uh, prominent lokaal politicus gaan bellen. Even bellen met. Dat is Joost Eertmans, uh, lijsttrekker van Leefbaar in Rotterdam. Nog meneer Eertmans. Dag, goeiemiddag. Toen we net contact met u opnamen, was u nog met een van uw kinderen in de supermarkt aan het uh, boodschappen doen. Ja. Wat heeft u in het mandje gegooid? Ja. Alles biologisch, natuurlijk. Alles voor, Nou, wel vegetarisch, hoor. dat zal je bevallen. Het is, uh, het is lasagne vanavond, dus wij hebben uh, <laughs> over, uh, over die boel gegooid. Ja, oké, okay, we hebben hier een gesprek aan tafel... over de uh, gemeenteraadsverkiezingen, kwaliteit van het bestuur... en ook de invloed van landelijke issues, landelijke partijen erop. Ja. Um, u heeft een, uh, uh, ja, een samenwerking met het Forum voor Democratie aangekondigd. Nou krijg je zo'n relletje gisteravond in de krant weer. Of in, in de media, vandaag speelt dat natuurlijk door. Uh, die uitspraak over het verband tussen homo's en IQ. Heeft u daar last van in Rotterdam? Zegt, ja, Dan moet ik het Commentaar op een gegeven krijg je er niets mee van doen. Nou, ik heb ook geen commentaar op hoeven geven. Maar ik, ik, ja, kijk, gedoe is... is er, aan de ene kant is dat niet goed, want mensen houden niet van gedoe. Aan de andere kant zie je die spastische reacties er weer op... van, uh, van D60 en een heleboel andere hootsmethoden in Den Haag. Ah. En dan denk je, jongens, jongens, jongens... heb je, heb je nou niks beters te doen? Zo'n campagne, is, dat hè? Het is allemaal campagne en ja. ik vind uh, dit allemaal heel erg spijkers op laag water uh, gezoek. Maar wat net gezegd wordt, kijk, gelukkig stemmen steeds meer mensen in het hele land op lokale partijen. En Die trend is, gaan, is gaande. Tegelijk hebben wij in Rotterdam heel veel landelijke thema's aan, uh, aan sneeuw. Kijk maar eens naar de hele discussie over DENK. We hebben alle partijen in, in Den Haag zijn, ook in Rotterdam nu, aan, aan de bak. Uh, inclusief DENK, PVV en, mm. en uh, 50PLUS. Dus het is heel interessant. Daarnaast spelen die thema's ook bij ons, want het gaat ook over identiteit. Mensen willen zich ook in Rotterdam toch gewoon Nederlander voelen en niet... Uh, weet je wel, als je door ja. Rotterdam Zuid uh, rijdt uh, in Klein-Ankra. Ja. Zullen thema's dan nog... spelen. Precies, maar wat heeft dan nog een lokale partij voorzien? Kan je toch ook zeggen, als de landelijke politiek dat al aankaart... voor zo'n grote gemeente als Rotterdam, dan heeft ja op zich leefbaar... Ja. Ik bedoel, we kennen de ontstaansgeschiedenis natuurlijk. Ja, maar doe er maar wat aan. Daar gaat het om. Wij zijn hm? een partij. dat is wat, wat Fortuin wilde. Hè? Die wilde hm? dingen aanpakken, veranderen, niet aan de zijlijn staan... Veiligheid staat hoog in ons vaandel en integratie. Ja. Daar zijn de ouderen bijgekomen. We vinden het heel belangrijk dat de ouderen in Rotterdam een goede, uh, rustige oude dag uh, beleven. Nou, daar gaan, zijn onze speerpunten. Die zijn ongelooflijk belangrijk geworden lokaal. Ja. Het hele beleid is lokaal geworden voor een deel, daar moeten wij dus ook alle riemen bij zetten. Ja. Uh, dat zijn heel veel lokale thema's. Dus uh, je, los van alle andere thema's die er zijn over economie en, en uh, parkeren... noem het maar op, parkeertarieven, uh, lasten laten dalen... Ja. dat zijn belangrijke thema's. Dus hoe hoe liggen jullie zoveel... ervoor nu op het moment in de peiling? Want er is een, een linkse uh, ja. concordaat tegen u gesloten. Met Denk met daar ook bij. Eh, Blok, ja? Dat klopt, nou, ik denk nog net niet, maar heel links heeft zich met de islamitische partij NIDA tegen ons verkeerd ja. D60 heeft de Leefbaar Rotterdam inmiddels uitgesloten. Zo verbindend zijn ze daar uh, inmiddels. Um, maar daar profiteert u toch de... alleen maar van? Uiteindelijk is het electoraal niet slecht, want nee. mensen zien nu de keuze, het is of leefbaar of het is links-islamitisch. Daar komt het eigenlijk op neer na 21 maart. Dus ja, ga er maar voor. U zegt eigenlijk, is... Het, is, het is leefbaar of, uh, of onleefbaar, of de ondergang? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dat is serieus wel aan de orde. Ja. Nou staan we er goed okay. voor, je hoort. We staan nog steeds ruim, ruim ja. aan kop in, in de elke peiling. Dus we zien het ook niet meteen fout gaan. Maar de mensen moeten wel gewaarschuwd zijn... voor, dat, uh, voor een links-islamitische koers in Rotterdam. Okay. Dat, dat moeten we met elkaar echt Maar dit aan. wordt campagne te halen. Eigenlijk mogen hier alleen maar mensen met een dokterstitel aanschrijven. U bent al doctorand, dus dat <laughs> gaat eigenlijk al uh, te ver. Dus, uh, dan okay. veel succes ja, met de campagne. Ja, ja. Mag één, één vraagje van Venema? Ja. Waar, waarom zou een lokale partij nou een verbond sluiten met een landelijke partij? Ja. Uh, wij, hebben, kijk, wij zijn voor Rotterdam, dat is leefbaar. We, zijn hier niet, uh, we zijn niet, wij hebben geen landelijke connectie, alleen met, met Thierry Baudet bij een alliantie. Omdat we denken, laat elkaar verbinden oprecht en niet uh, elkaar de tent uitvechten, zoals Wilders dat doet. Uh, dus wij, wij zoeken elkaar op op een belangrijke punt. We steunen elkaar, maar er is geen commando uit de naam. Dit vechten, is geen antwoord, uh, wat, wat, dit is wat, geen antwoord. is antwoord. Waarom wij een connectie hebben met uh, een landelijke partij, toch? Ja, dat is toch geen antwoord? Nou, dat heb ik net Het is in ieder geval geen dat bevredigend net... antwoord van de premier. Ik zou het wat meer zijn. <laughs> ja. nee, wij hebben geen landelijke partij meer in Venema, dus wij zijn voor de Rotterdammers en, en door de Rotterdammers. Zo zit leekbaar al, al 15 jaar in elkaar. Dr. Anders Eertmans, ik dank u zeer. Dat was hem. Uh, dat, ja, dat, je vindt het geen, uh, je vindt geen bevredigend antwoord. Nee, wat, maar, wat, wat zit er nee, nou... Nee, heb je het idee dat het een domme actie is? Van, omdat hij met dat forum... Want het forum zit natuurlijk best in, het, in, de, ja, in de hoek... waar de publicitaire klappen vallen nu. Of ja, profiteer ze het, alleen maar. Ik vind het van Eerdmans een domme actie. Ja. En, uh, en van, van, van, van eigenlijk van Baudet vind ik het vind ik een, een, een heel, hele defensieve actie. Ik, ik, ik heb met de, met de voorzitter gesproken die geen voorzitter meer is... Ik zeg, waarom doen jullie niet gewoon aan, aan, aan franchising? Iedereen ja. die Vorm voor Democratie wil gebruiken, die. die, die uh... Als ze sticker erbij plakken. Ja, ja. maakt het uit. Oké, okay, meneer nee. Bogers. Ik, um... ik snap het wel waarom, uh, waarom Eertmans uh, voor een uh, alliantie met, uh, met uh, Forum heeft gekozen. Ehm. Mm. Uh, uh, Waar leefbaar groot op is geworden, is het is een anti-establishment partij altijd geweest. En daar zijn ze groot op geworden. Op die tegenstelling in de lokale politiek tussen establishment ja. en uh, zij die daar niet, uh, zich niet toe rekenen. Uh, Inmiddels, als je al drie periodes regeert... word je ook een beetje een establishmentpartij als mm -hmm. Nou, Om een beetje die wilde frisheid van limoenen te houden... zijn ze die uh, alliantie met, met, uh, met Forum aangegaan. Ja, dat dat nu door allerlei gedoe wat, wat negatief uitpakt... Uh, dat is inderdaad, uh, blijkt dat nu achter, achteraf niet verstandig. Maar toen ze ermee begonnen dacht ik... Van, nou, volgens mij best een slimme zet. Ja. Oké, okay. even terug gewoon naar die, naar die gemeentes... en hoe we die beter kunnen uh, krijgen, kunnen maken. U zegt dus, eigenlijk hebben ze heel veel op hun bordje gekregen... maar ze doen het heel behoorlijk. Al die nieuwe taakjes erbij, dat gaat aardig. Um, we moeten er toch stappen genomen worden om het bestuur nog beter te maken? Want als je dan bijvoorbeeld kijkt, simpele dingen als... Uh, hoe krijgt een burgemeester betaald? Vroeger was het... Uh, ja, misschien een eerder baantje, maar het zijn matige salarissen. De, de raadsleden die behoorlijk hard moeten werken. De ja. grote gemeentes is voor heel weinig. Is dat een probleem? Of zeg het dus helemaal dat is, nou ja, als je kijkt naar uh, het onderzoek naar, naar redenen van raadsleden... om er eerder mee te stoppen... of uh, redenen van raadsleden om zich niet meer opnieuw uh, kandidaat te stellen... Dan is, dan is financiën maar een heel beperkte, ja. be, be, beperkte factor. Uh, natuurlijk speelt het wel een beetje een rol. Want het kost je ongeveer twee, twee dagen of soms zelfs wat meer uh, per week. En daar moet je voor... En daar moet, je wel voor, daar moet je wel voor gecompenseerd worden. Uh, wat, is maar, wel de, wat is wel de reden om ermee te stoppen? Want ongeveer een vijfde van alle wethouders vertrekt tussentijds. Uh, wethouders die er tussentijds mee stoppen, die worden gewoon weggestuurd. Omdat ze ja. het uh, politiek vertrouwen verliezen van hun gemeenteraad. Raadsleden die ermee stoppen, dat is ongeveer 1 op de zes die er tussentijds mee stopt. Ja, die komen erachter dat het ze of te veel tijd kost, of te veel gedoe. Mm. Omdat het niet gezellig is in de gemeenteraad, omdat iedereen elkaar daar het leven op maakt. En is dat historisch uh, anders nu? Is het erger de situatie ernstiger aan het worden? Of zegt u, dat is door de tijd wel een beetje wat is? Uh, de situatie wordt in zoverre ernstiger, dat door de enorme versnippering van gemeenteraden het politieke spel wel op een iets andere manier gespeeld. Wat, uh, wat versnippering? Nou ja, versnippering daarmee bedoel ik... Uh, uh, waar we vroeger twee, drie grote partijen in de gemeenteraad hadden... Mm. die uh, de dienst uitmaakten en wat kleinere partijen daaromheen... zie je nu dat kleine partijen groter zijn geworden... grote partijen kleiner. En er zijn nog wat nieuwe partijen bijgekomen. Zodat mm. je nu gemeenteraad hebt met acht, negen partijen... die ongeveer even groot zijn... Dat maakt het besturen van een gemeente anders, maar zorgt er ook voor dat je in de gemeenteraad een ander type discussie yep. krijgt. Want uh, de kippendrift neemt wel enorm toe met al die kleine partijtjes. Mm -hmm. uh, partijtjes die enorme moeite doen om zich te profileren, enorme moeite doen om zich te laten zien in het politieke debat. Waardoor ze uiteindelijk meer met elkaar bezig zijn dan met de inwoners die zij moeten vertegenwoordigen. Yep. Maar zie je ook verschil tussen kwaliteit uh, van bestuurders van echt lokale partijtjes en de wat meer establishment partijen? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als jij in de raad zit van VVD of CDA, ben, heb je ook een hele partijinfrastructuur waar je gebruik van kan maken. Hè? Opleidingen, cursussen worden allerlei verzorgd. Dus zie je dat ook terug in de kwaliteit van bestuurders die partijen afleveren? Dat die schaalvoordelen ook iets meebrengen? Uh... Ik vind het altijd lastig om, om uh, hele sterke kwaliteitsoordelen te, te vellen. Omdat uh, ik, ik namelijk geen echt uh, duidelijke kwaliteitsmaatstaf. Ken. Ja, hoe meet je dat eigenlijk? Ja, dat, dus... precies, dat, dat, is, dus, dat is dus heel lastig. Ik zie wethouders die het goed doen en wethouders die het niet goed doen. En er zijn soms wethouders van lokale partijen bij, maar ook van landelijke partijen. Mm. En ik kan het ook omdraaien. Uh, feit is natuurlijk wel dat landelijke politieke partijen meer infrastructuur hebben. Die hebben een eigen scholingsprogramma voor, uh, voor volkstegenwoordigers en bestuurders. Dat hebben lokale partijen We hebben dat niet die kunnen dat vaak wel weer compenseren... door soms een beroep te doen op oud-wethouders... die in een andere gemeente wethouder zijn geweest... namens de landelijke partij. En die gaan dan een keer uh, uh, namens de lokale partij... in een andere stad uh, wethouder zijn. Dus zeker omdat het nu mogelijk is... om een wethouder van buiten de raad... en van buiten de gemeente aan te stellen... maakt dat het recruteringsbereik van, van lokale partijen... wel een stuk groter. Dus dat ze ook wat meer talent kunnen, kunnen vissen. Professor Venema. Ja, ik heb geconstateerd dat, uh, dat uh, de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 een uh, medisch specialist en, ja. een, en een fiscaal jurist. <laughs> en die gaan dan de burgemeester een... uh, in zijn eigen kamer Maar Waar ging het om? Want dit klinkt als een slepsteek. Nou ja, het, het ging erom dat die, de, de, de, de, de mevrouw van Hartverbloemen... nadat nou, die uh, uh, uh, aangeklaagd is omdat ze geheime stukken ja. openbaarde... en dat mag niet, ja. en dat ligt nu bij de rechter. En zij wil dat de burgemeester een oud-wethouder aanklaagt... Voor uh, lekken van geheimers. En toen, en, toen le en toen leek het hele systeem van. laten we het gewoon eens even. de burgemeester grijzen, leek wel adequaat. Zij ze zullen zeggen dat het in de in spur of the moment is gebeurd. <laughs> maar ze hadden dus, geen afspraak met. Is het hem. erg dat ik erom lag? Ja, het is toch ja, wel een het, Ja, weet je wat het, is? Ja. Je wat het probleem is? Um, um, toen, toen jij nog niet geboren was, of toen je heel klein was. Dat, toen had je nog een, een artikel dat luidde. Uh, um, Belediging van ambtenaar in functie. Juist. Ja.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 Uh, door, de, door de wet. De wet wordt niet meer toegepast. En ik, ik, de, over deze kwestie die ik net sprak... zegt de, de verslaggever van de plaatselijke krant... nou ja, die burgemeester moet tegen een stootje kunnen. Dus op een gegeven moment wordt de indruk gewekt... dat je pas ingrijpt als zijn auto in de fik gestoken wordt. Precies, en daar ben we gaan je even verkeerd op dit, bezig. Op de dorpsredetjes in de vier uh, wijken en elders... gaan we straks verder in de kwaliteit van ons lokale bestuur. Nu staat er achter de microfoon één jonge dokter. Bye. <laughs> De jonge dokter. Ja, dat is uw rubriek en dat is wel geestig. Die is vandaag Bram Bed. Um, uh, die, hij is dat. Um, Bram, je hebt een schitterende rode baard. Dat kunnen luisteraars niet zien, maar ik kondig dat toch even aan. En dat maakt een zeer betrouwbare indruk. Theoretisch natuurkundige aan de Universiteit Utrecht, uh, gepromoveerd in de maand januari op uh, een proefschrift. Ik zeg het even in het Nederlands, want misschien heeft u dat al andere woorden voor. De grote invloed van vorm op de beweging van zwemmende en surfende microdeeltjes. Ja, dat klopt. Kom er maar in. Nou, mijn onderzoek gaat, zoals je net al zei... over zwemmende en surfende deeltjes op micrometerschaal. En dit kan allerlei toepassingen hebben uh, in de medische wereld. Bijvoorbeeld voor het gericht toedienen van medicijnen. Waarbij de kleine zwemmetjes door je lichaam zouden zwemmen... en precies op de juiste plek een medicijn afgeven. En dat is enerzijds effectief, want je geeft het af waar het moet zijn. En het is efficiënt, want de rest van je lichaam heeft er dan niet zoveel last van. Um, maar voor we zover zijn, moeten we eerst begrijpen... hoe je überhaupt kan zwemmen op kleine schaal. En dat blijkt nogal anders te werken dan op mensenschaal. En dat komt eigenlijk omdat uh, vloeistoffen op kleine schaal... zich anders gedragen dan op mensenschaal. Andere effecten zijn belangrijk. Mm -hmm. Daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ik heb een computermodel gemaakt... waarmee we nauwkeurig de beweging van microscopische zwemmetjes... kunnen uitrekenen en op die manier onderzocht hebben... hoe je überhaupt kan zwemmen en met name wat voor vormen nou efficiënte zwemmers opleveren. Dus we hebben eigenlijk een soort zwemwedstrijden georganiseerd... in de computer waarbij we op zoek gingen naar... laten we zeggen, de nieuwe Pieter van de Hoge Band van de 50 micrometer Wauw, wat zeg je dat lekker beeldend. Ja. Ik begin het bijna te begrijpen, maar ik heb namelijk ook je proefschrift naast me liggen. En dit is gewoon 180 pagina's, heel hoogst ingewikkelde formules... en grafiekjes en statistieken. Als je die gaat doorbladeren ben je echt weg. De maatschappelijke relevantie... Ja, dat moet geloof ik tegenwoordig met onderzoek... is dus, jullie zijn bezig om bijvoorbeeld een medicijn... goed op zijn plek te laten brengen. Als je nu een chemokier krijgt, dan word je wel met een soort bombardement. Krijg je nou, dat doodt allerlei andere cellen. Zeg je dat goed? Daar is waar jullie zeg maar, de basis nu voor leggen... om dat medicijn beter aan te laten komen. Gerichter. Ja, ja in wezen wel. Dus... En hoe ver ben je dan al? Nou ja, ik, ik ben dus theoretisch natuurkundig. Ja. Dus ik hou me vooral bezig met het vergroten van de kennis... die dan uiteindelijk zou kunnen leiden ja. tot het... Uh, tot de toepassingen. Mm -hmm. um, maar uh, ja, het is wel zo dat op dit moment in laboratoriumomgevingen... al kleine zwemmetjes geconstrueerd worden. Dat klinkt zo gezellig, hè? kleine zwemmetjes, die je... ja. ja, nee, ik vind dat een hartstikke een interessant onderzoek. Ik heb je lekenversie grotendeels proberen te begrijpen. Maar hierna gaat natuurlijk ook een uh, laboratorium... Hè? want jij doet echt fundamenteel onderzoek. Dus theorievorming ja. en het toepasbare deel, dat komt eraan. Wat gaan ze precies dus in het lab doen? Um, nou ja, dat zijn verschillende richtingen waar je aan kan denken. Um, ja, Eén ding waar, rekening, waar je rekening mee moet houden is dat het niet zo is dat er, laten we zeggen, kleine duikbootjes worden gemaakt in een klein fabriekje. Het is meer zo dat uh, dit soort zwemmers zouden gemaakt worden met zoveel mogelijk lichaamseigen stoffen. Omdat um, ja, je natuurlijk niet wilt dat zodra dat medicijn wordt afgegeven, mm. dat er. Een deze klein duikbootje achterblijft in je lichaam. Dus... En, en even voor de schaal waar je op werkt. Hè, want het klinkt zwembadachtig niveau. Maar het is op welk niveau praten we? Welke... Ja, we hebben het dus over micrometerschaal. Dus dat is een miljoenste van een meter. Ja. Of, of een duizendste van de dikte van je haar. Dus dat ja. kan je net niet zien met je ogen eigenlijk. Ja. Ik begrijp ook dat je zwangere vrouw misschien op termijn... met deze technologie uh, gelukkig kan gaan maken. Want het zaadje komt goed aan... Ik, sorry, ik heb de techniek van het beplanten... nog niet helemaal in de hand. maar of, uh, in mijn Wat gaan jullie doen? Het, het spermaatje komt wat beter aan in het zaadje. Ja, dat is een andere toepassing inderdaad... Ja. waarbij bijvoorbeeld enerzijds... Uh, spermacellen die niet zwemmen... verbonden zouden kunnen worden... aan een microscopische, synthetische zwemmer. Of andersom. Wat ook wel al een keer gedaan is... is dat ja. een welzwemmende spermacel... gevangen wordt in een soort magnetisch buisje... waardoor die gestuurd kan worden met een magnetisch veld. Dus dat zijn, en op die manier naar de eicel besturen, gestuurd kan worden. Ja, ja. Ja, dus oh, dat dus het zijn mee. allerlei toepassingen die al uh, nou, bijna binnen, binnen bereik zijn. Ja. Oké, okay, En dat, komt al, dat zit dus allemaal in een onderzoeksgroep... op de Universiteit Utrecht, daar doet u dat allemaal. Zijn we wereldniveau op dit punt? We, ik zeg even we, ik doe niks hoor, maar u dan. Um, nee, mijn onderzoeksgroep... Yep. De, die groep waar ik yep. deel van uitmaakte is binnen het theoretisch natuurkundig instituut. Maar het is inderdaad zo dat uh, dit, dit zwemmen op microschaal is echt een yep. hot topic is op dit moment. Dus er wordt overal op de wereld uh, onderzoek gedaan. En ja, wij, wij leveren daar ook een bijdrage aan. Het is moeilijk te zeggen of we echt voorop lopen. Ik dank u zeer. Dr. Brambert Hora Est. Dr. Kelderenkel. Jazeker. Um, en u kunt dat wel via onze site even terugzien hoor, dat onderzoek niet. Ik zal, ik zal u het hele, de hele dissertatie besparen, dat wordt er ingewikkeld. Maar uh, in ieder geval wel een soort populaire samenvatting. vinden Venema, je keek even weg tijdens deze, deze presentatie. Was je er nog als, als eenvoudig politicoloog ja, en ex-communist? Ik meteen aan zo'n spermadroon. Oh. <laughs> ja. of heb je die toch? Die je dan gewoon laat zwemmen waar, waar, van, van een afstand, laat zwemmen waar die heen moet? Ja, dus dat is feitelijk dat wat is je toch, doet dan. Volgens mij is ja. de bestemming toch duidelijk. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, maar nou, dat, dat, dat, dat lijkt misschien zo, maar dat hoeft niet altijd zo. Oké, okay. we stoppen met Sperma. Uh, Meinert Venema, uh, professor, ex-professor. Wat bent u dan? Emeritische hoogleraar. We gaan even terug naar dat boek De Dorpspolitiek. En wel hier aan tafel nu een discussie uh, met professor Bogers, die eigenlijk best enthousiast is over het lokaal bestuur. Uit dat dorpspolitiek, dat boek wat u samen met uh, de jongen in Bolkstein heeft geschreven... Uh, komt een heel ander beeld. Het is een chaos. Nou, ik, ik, ik bestrijd niet dat het bestuur in een hoop opzichten heel goed is. Ik, wat, wat wij laten zien is dat het geen draagvlak of steeds minder draagvlak heeft. En dat dat, dat, dat als je het historisch bekijkt, komt ja. omdat... laat ik zeggen, tot aan de jaren zeventig... het draagvlak van het bestuur was de burgemeester. Die was van een goede familie of van adel. En die had een, een in die zin natuurlijk gezag ja. in, de, in, de, in de gemeenschap. En dan, um, als, als door de, de opstand waar ik bij betrokken was... Die, die, dat regentendom zijn, zijn gezagd... In, u, in uw extreem-linkse tijd in de jaren zestig, ja, als communist... Want even, dames en heren luisteraars, uh, dat boek uh, Goed Fout, lees dat... Uh, dat gaat eerst over de tijd en daarna over de extreem-linkse tijd is hilarisch. Maar dat lijkt erg op ja, elkaar. alle regenten eraf gegooid en nou veertig ja, jaar later en, bij mij aan tafel zitten Dan loopt dat dus over eigenlijk in een uh, verzuilde ja. um, nomenclatura. En dat gebeurt net op het moment dat die verzuiling eigenlijk verkruimelt. Ja, ja. Dus, dus er is geen, geen gezag... Hm. Dat, dat, dat, die anekdote over bloemendaal illustreert dat en, en waar ik eigenlijk, we hebben, we gebruiken bloemendaal vaak als pars pro toto. Ja, want hoeveel maar... bloemendaal zijn er? Ja, één. Nou, maar ja. van dat soort gevallen hebben we? Van die 380 ja, gemeenten. Nee, nee nee ja. maar de, de, je moet je realiseren... dat de, de Nederlander wordt steeds beter wordt opgeleid. Dus ja. in toenemende mate is het zo... dat elke uh, dorpswoner of advocaat is of er één heeft. Ja. En al, al, als, je, als je die kant uitgaat, dan is het bestuur heel moeilijk. En verklaart te... dat waarom in die villa dorp want je hoort het ook wel eens in Bladikum, in Wassenaar... zijn enorme rellen geweest... dat hoogopgeleide en vooral juristen maken veel ruzie. Dus die zijn nog lastiger te besturen. Nou nee, ja, omdat die ook. De, de belangen zijn ook groot. Ja. Kijk, ik, ik was laatst in Zeeland. En dat was ook een uh, queer land. En die bleek een, een vakantiehuisje te hebben waar een um, waar hij zelf een. een um, een, hoe heet zo'n ding? Zo'n zo jaarlijkse verblijfsvergunning had. Ja. Maar hij wilde dat heel graag aan, die, aan, die, aan dat huisje krijgen. Want als hij dood zou gaan... zou het huisje weer een gewoon vakantie mm -hmm. worden. Nou ja, dat zijn van die kleine dingen. Van die persoonlijke belangetjes dan, ja, die er doorheen gaan stellen. Wat is is toch toch een kun je doen, Bogus? Idee? Want het, eigenlijk lopen hier gewoon zakelijke belangen. Dit is het Caribisch systeem nou, dat kijk, we invoeren. Hier, Dit is een voorbeeld van, van niet integere bestuur. waar ja. uh, publieke belangen en, en, en persoonlijke belangen, zakelijke nee, belangen. Nee, nee, elkaar heen lopen. Het, ja. het gaat niet om niet integere bestuur. Het bestuur is wel integer. alleen wordt onder druk gezet ja. door burgers. die enorme belangen hebben om ja. het bestuur te beïnvloeden. Ja. Ja. En, dus en als het de kunst, het om, gaat je, niet om, de kunst om, om je rug recht te houden. en ja. toch die eigen belangen afheen te maken. Ja. En dat is soms Probeer lastig. Dat maar, eens te doen. maar toch, dit soort voorbeelden, die, die ken ik ook. Uh, we hebben net een tijdje geleden Brunsum gehad, waar het eh, nodig speelde, speelde, Valkenswaard een nee. tijdje geleden, uh, uh, Wassenaar net genoemd en, uh, en, en hier Bloemendaal. En er zijn er ongetwijfeld meer van, maar toch als we kijken naar het gezag van het lokale bestuur, dat is nog best heel groot. Groter dan zelfs dat van hun uh, landelijke tegenhangers. Ja. Uh, als we kijken naar vertrouwenscijfers uit allerlei politicologisch onderzoek, de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad wordt meer ja. vertrouwd en hoger gewaardeerd dan ministers. Met andere woorden, Marcel Boven zegt u eigenlijk, als ik dat boek Dorpspolitiek van uh, Menard Venema leest, dan uh, dat klopt niet... dat zijn allemaal incidenten opgestapeld. Nou ja, het, het, wat, wat, wat, uh, het beeld dat er wordt gezet zal ongetwijfeld kloppen... maar dat klopt, in, klopt inderdaad voor Bloemendaal en niet... het is geen algemeen beeld voor het lokaal bestuur nee, nou, dat is In hoeverre je kan generaliseren, ja. denk ik dat ja. meer de vraag. Maar dat, ja? is, dat, is, dat bestrijd ik echt, want um, die, die lokale partijen... nemen niet alleen in Bloemendaal toe, die nemen landelijk toe. En die lokale partijen die, die ontstaan... Altijd het onvrede met het bestuur op lokaal ja. niveau. En, ho en hoe verhoudt bestaan... zich dat bijvoorbeeld tot de schaalvergroting? Want uh, iemand uit Gouda noemt zich een Goudenaar, maar geen Venenaar. maar het toch gemeente Rondeveen... dus die moeten daar gaan stemmen. Uh, dan zou je juist verwachten dat door die schaalvergroting... juist de invloed van de landelijke politiek groter zou worden. Terwijl we aan de andere kant toch juist meer lokale partijen op zien komen. Maar komt dat als reactie op die landelijke politiek? Nee, het komt. Um, uh, we, we, hebben, we, we laten zien dat, dat er een aantal uh, trigger events zijn, ik maar zeggen. Dus een lokale partij ontstaat meestal bij een fusievoorstel. Dan gaat er een lokale partij ja. zeggen, dat gaan we niet doen. Het, ge, het gebeurt heel vaak bij uh, een nieuw gemeentehuis of bij een al die zich wel vestigen in de oude... Of een afsplitsing en... van een bestaande partij. Ja, ja. maar, ja, nee, maar... Nee, maar ik wil even een oplossing. Zijn er oplossingen, nou ja, ik vind, ik vind dat mijn dat veel te negatief is over lokale politieke partijen. Uh, natuurlijk, ze ontstaan uit onvrede tegen, uh, tegen de gevestigde politiek... maar zo zijn alle politieke partijen ontstaan. Ooit is ontstaan, ja. Ooit ontstaan, omdat ze vonden dat het anders moest. Nou, heel goed dat zo ook lokale partijen ontstaan. En inderdaad, soms zijn dat afsplitsingen van andere politieke partijen. Soms zijn dat gekke, kwerenlanten. Maar ik wil voorstellen... Ik ben helemaal niet, niet, niet uh, negatief over die lokale hmm. politieke partijen. Ik, ik constateer alleen dat er een systeem is op lokaal niveau... waarbij het, het, het eindresultaat is dat 85% van de burgemeesters... lid is van PvdA, VVD het en, en uh, ja. Het partijgetel bestaat gewoon. Ja. En, en dat betekent gewoon dat die lokale partijen geen mogelijkheden hebben... Om, om, om dat gezag. Ja. Dus, dus, dus u stelt eigenlijk voor, die lokale partijen zouden uh, ook burgemeesters moeten kunnen luzen. Ja, dus dan heb je grootste burgemeester. Ja. Andere voorstellen zag ik ook in dorpspolitiek staan. Um, heel veel mensen gaan niet stemmen. Lokaal zonder ja. so, de helft stemt, maar ja. je zou de helft van de zetels, die eigenlijk dus niet verkozen worden... Als dus je met ja. de kiesdelen een beetje gaat spelen, Die zou je open moeten laten. En dan moeten, net als de jury rechtspraak in Amerika, moeten ja. burgers aangewezen worden ja. die gemeenteraad zitten ja. hadden. Bij Bij Tourbeurt. Voor vier jaar. En maar dan, dan, dan de bakker opdoekt, die helemaal niet zit. Iets anders dan die Chinees gemeenteraadslid. Wat levert ja, maar dat hij op? Een toch burger. Maar nou, wat ja, levert zo'n juryrechtspraak in Amerika ook? Ja, ja, dus. ja precies. Wat, maar wat, wat levert het op? Wat het, wat het oplevert is dat de, de gewone burger in de raad zit. En die ziet dan hoe de gekozen leden functioneren. En omgekeerd, de gekozen leden worden geconfronteerd met wat de bakker op de hoek ervan vindt. Maar is het niet de taak van een volksvertegenwoordiger juist die bakker goed te vertegenwoordigen, los van of hij dat zelf is of niet? Dat doet hij kennelijk niet, want hij komt niet stemmen. of hij is misschien, komt hij wel niet stemmen. De oom van uw mede-auteur, of van Martijn Bolkstein, dus Fris Bokstein is altijd, als heel veel mensen niet geïnteresseerd zijn in de politiek, gaat het kennelijk heel goed maar hij is toch wel erg blij dat ze op hem stemmen. We gaan de motivatie van de thuisblijvers ja. natuurlijk nooit 100% zeker. Hè? Dus waarom blijven mensen thuis? Wat zijn de overwegingen bij ja. gemeenteraad? Nou, er daar... blijkt uit onderzoek dat, ze, dat mensen thuisblijven vaak omdat ze het te ingewikkeld vinden. Lokale politiek, wat heel vre vreemd is eigenlijk, want het staat dichter bij mensen, wordt mm. vaak gezegd. Maar ze hebben minder zicht op wat er in de lokale politiek allemaal speelt. Dus dat is de reden waarom ze thuis blijven. Ik heb er geen verstand van. Uh, en om st uh, uh, um te stemmen moet je wel een duidelijk beeld hebben van wat maar er Maar hoe weten speelt, wij dus dat, ze, dat ze... Uh, dat, maar even toch die stelling. Zou het zo kunnen zijn dat de meeste burgers... wat uit veel onderzoek blijkt, eigenlijk best tevreden zijn? En een beetje mopperen en een beetje klagen. En ik wil die vergunning en de buurman heeft hem wel. Dat hou je altijd. Moeten we nou wel... ik bedoel, als je je boek leest, ben je best, is het best een negatieve spiraal. Terwijl dit land al met al nog tot een van de meer beschaafde landen in de wereld hoort. Nee, nee, nee, maar ik, kijk, daar heb je gelijk in. Maar ik, ik maak me wel zorgen... Uh, over die lokale politiek. Ja. Omdat steeds minder mensen ook in die raad willen zitten. Ja. En, en, en daarom zeg ik... wat, wat uh, Marcel heeft onderzocht en doet, vind ik hartstikke goed. Alleen, hij, be, hij beschouwt het heel erg vanuit een technocratisch perspectief. Ja. Het bestuur ja, is goed. Een flauwe dus... kul, dat vind ik echt. Nee, maar goed, als je kijkt... het uh, Pas onderzocht, ja. hè. Het, het, het, aantal, het aantal mensen dat zich gekandideerd heeft... voor de komende raadsverkiezingen... is iets van 10% hoger dan, dan uh, vier jaar geleden. Dus ja, we hebben de aan, je aandacht om mee te doen is ja. juist groter... Echt? Oké, okay, dus okay, uh, nou, je ja. vindt uh, oh. weinig technocratisch aan, toch? Nou ja, maar, maar, ja. ja. Nou, dus we komen er echt niet uit, uh, dames ja, en heren. we komen er we komt natuurlijk een gekozen burgemeester. En, um, en er moet ook de, de, de, een systeem komen op lokaal niveau. Omdat, omdat mensen namelijk zich associëren met een dorp en niet met een gemeente. Hm. Ik, ik citeer nee, goed, maar de, de Jor, Joris, maar die zegt... ik ben begonnen als raadslid in Bolsward En nu, nu ben ik, uh, hoor ik bij zuidwest Friesland, maar ik, ik beschouw me nog steeds als Bolswarder. Ja. Zo, zo, zo is het ook. Um, ik weet niet of dat snel gaat veranderen. Want er komt natuurlijk een staatscommissie met een voorstel... voor het veranderen van de democratie. Wacht Remkes, je er veel van? Remkes. Johan Remkes, de commissaris nee. van de koning van ja, holland Daar verwacht we helemaal niets van. van, Bogers. Nou, ze hebben, nou, ze, de, de, de opdracht is met het uh, nieuwe regeringcoach... die opdracht van die staatscommissie wat verbreed En ze gaan nu ook naar het uh, districtenstelsel kijken. Uh, oh, ja? Dus uh, het zou zomaar kunnen dat dat uh, eruit komt. Of ik veel, er veel van verwacht... er uh, nou ja, gaat altijd wel iets gebeuren, maar heel veel ik niet. Mm -hmm. En als ze met iets komen... is er nog altijd de vraag van of dat ook... Heeft. Want uit allerlei politicologisch onderzoek laten we zien... dat als je het kiesstelsel aan gaat passen... dan heeft dat niet zo'n heel groot effect op de kwaliteit van, de lokale, van de lokale democratie. Dat heeft, het gaat wel wat doen, maar we moeten er ook geen wonderen van verwachten. Uh, nou, de Kwaliteit van bestuurders, de manier waarop mensen zich verhouden tot, tot hun kiezers... dat is vele malen belangrijker dan, uh, dan uh, kiesstelsels. Laatste woord, uh, uh, Maynard Venema. Je moet nooit wonderen verwachten. Nou, dat is een hele. Dat, dat is een tegeltje, zou ik bijna zeggen. Dames uh, ja, dank voor dank voor voor voor nu eventjes uh, diewtje Kuipers. Uh, word jij ook nog politico? Of althans politica? Of zeg je, ik ga toch Geen lekker de wetenschapstukjes stukjes schrijven? Nee, nee, ik heb huh? enkele jaren geleden voor de Telders Stichting gewerkt... Het wetenschappelijk bureau van de VVD... en ik vond drieënhalf jaar het Haagse politiek voldoende Vind voor de Vind ik toch even leven. interessant dat je dat <laughs> Stichting verder niks tegen het wetenschapbureau van de ja. VVD... maar moet je als wetenschapper überhaupt al een politieke affiliatie hebben? Mejnard Venema heeft een CPAP, maar ja, die heeft zulke rare verleden, dus daar komt hij wel mee weg. Maar wil, dat moet je, <laughs> je niet willen? Nou, als je er gewoon open en eerlijk over bent, vind ik dat, oh. vind ik dat helemaal prima. Dus dat je gekleurd ja, bent. Ja, ja. ja, dat maakt helemaal niet uit. Dan moet je gewoon eerlijk over zijn. Oké, okay, dat nou ja. ja, mag. <laughs> Dames en heren, we gaan afronden. Dus dank aan Dioertje Kuipers, professor Marcel Bogers... en emeritus-oogleraar Meendert Venema. En dan gaan we nu naar de rubriek, Curieuze rubriek zeg ik meteen bij... Lieve Jord. Lieve Jord. Blijkbaar zijn mensen in andere landen intelligenter dan in Nederland... Of zouden de bestuurders intelligenter zijn? 0657 504448. Dag Johort. Ja, in, in het Hoge Noorden hebben we eigenlijk ook wel een beetje een politiek getoetje. We hebben het dan over partijen die uh, bij de vorige verkiezingen erg voor het verbod op windmolens waren. En uh, nu toch wel erg voor windmolens zijn. Dus ja, uh, de politieke beloftes uh, zijn in het Hoge Noorden ook niet vast. ...zetten in steen, om het zo te noemen. Jurt, vechten tegen de bierkaai... ...D66-8 kiezers tot op het bot. Goed in monden gooien en luisteren kunnen ze niet... Ja, kijk, dit is dus die technische stemmetjes. Die doen we via de computer, want dat zijn de Twitterberichten. U kunt mij daar natuurlijk al mee lastigvallen... via alle Amerikaanse kanalen, Twitter, Facebook, noem maar op. Maar u kunt me ook toespreken via een 06-nummer. U mag me ook afblaffen. 06 575 -04448. En dan dank ik mijn zeer geleerde gasten en de luisteraars. Ik draag u over aan Max van Wezen van Argos... die het zal hebben over de populariteit van het Prozac-pilletje. Ook populair hier aan tafel. Wie? Slik je wel eens een Prozac-pilletje? Nee. Nee, dat toch niet. <lacht> uh, Meijnerd? Pan. Wat is dat? Dat weet je niet. Oké, okay, ik heb geen idee eerlijk gezegd, <laughs> maar goed. Um, en wilt u niet wachten uh, op de volgende week, op de uitzending, kunt u zich gewoon abonneren op de podcast van Dr. Kelder Ik dank u zeer. Uh, tot later. Thuis bij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 De discussie rond de uitbreiding van Schiphol is bijna net zo oud als de luchthaven zelf. Omwonenden die klagen over geluidshinder. Na protestacties en inspraakavonden in Sparendam... volgt de belofte, vliegtuigen zullen het dorp voortaan ontzien. Of toch niet. Herrie om Schiphol, vanavond in andere tijden, 10 voor half 10 NPO2. Met kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local.